Mooi, we kunnen net op tijd beginnen, want juist op dit moment komt Eucalypta uit haar kruidentuintje. Ze zal nu waarschijnlijk haar huisje binnengaan en daar binnen zit Paulus, onzichtbaar in zijn toverscirkel, op haar te wachten.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 Is fijn, <lacht> nietwaar? Alle vijandschap is vergeven en vergeten. En nu je het toch over polis hebt, weet jij toevallig of dat boskabotertje in zijn is? is? Nou, ik ben pas nog bij hem geweest en toen was hij nog thuis. En daarmee spreek ik de waarheid. Gelukkig, De zal hij nou ook nog wel thuis zijn. Bedankt voor de inlichting, Hoge en tot ziens.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 vol boze plannen en streken... en achter haar masker van vriendelijkheid gevaarlijker dan ooit. Er lopen bibbertjes over zijn ruggetje... zijn knitjes trillen van spanning... en hij laat geen oog van Eucalypta af. Intussen rommelt de heks in haar kast... waarin een geweldige verzameling toverspullen is opgeborgen. Ja, waar? Waar ben je alle boze bosgisten? Waar heb ik nou toch die fles gelaten? Ik heb hem speciaal voor deze gelegenheid bewaard. Ik heb hem nog nooit gebruikt omdat ik ze verschrikkelijk krachten wou sparen. En ook hem heel erg nodig heb, nou is dat vervelende ding spoorloos. Hoe o, dat nee. daar heb ik hem. Eindelijk, daar is hij. Fles, fles, wat ben ik blij dat ik je gevonden hebt. Er komt werk aan de winkel. Het is gedaan met je rust. Let op, ik ga je wakker maken. Paulus begrijpt van al dit gedoe nog niets. Met grote ogen zit hij te kijken over de tafelrand.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 En nou de stopt erop. Zo. En dan is nu het gewichtige ogenblik aangebroken. Even mijn hersens goed in elkaar houden. Want er valt niet met hem te spotten. Als hij me verkeerd begrijpt, dan is het met me gedaan. Let op. Ik ga hem roepen. Amantaburu. Verschijn. Macht het mijn rust te verstoren. Machtige Amantaboro, dat ben ik, je meesteres, Eucalypta. Zo ben jij dat Eucalypta. Je weet dat ik niet opgeroepen wil worden voor wissewasjes. Ik weet het, Amantaboro, maar dit is geen wissewasje. Dit is een zeer dringende aangelegenheid.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 Uittrekken, Amantaburu? Ja, ik ben klaar. Dan zal ik je nou uitleggen. Oh, oh nu, nee, we moeten stoppen voor vanavond. <tie> jammer. <tie> Heel jammer.